Oh, no. Dit is alweer de elfde uitzending van Inspiratie Radio. Wij zijn Christel van Wingerden en Richard Buitenhek. En wij presenteren graag voor u het programma Inspiratie Radio. Dit programma behandelt onderwerpen over geaarde spiritualiteit en toegepaste psychologie. Aangevuld met inspirerende muziek. Vanavond hebben we een uh, hele bijzondere gast, maar dat, dat, dat zeg ik vaker. Maar vanavond is het echt een hele bijzondere gast. Het is een vrouw die hier in uh, de regio uh, Haarlem en Zandvoort... Uh, ...het uh, spiritueel het meest actief is met beurzen en allerlei andere zaken. En dat gaat ze vanavond allemaal uitleggen. Nicole van Olderen, welkom Nicole. Welkom, hallo. Dag luisteraars van uh, heel Nederland misschien wel. <laughs> Wereldwijd. Wereldwijd juist. Ja. We gaan eerst uh, even luisteren naar een uh, volgend uh, nummer. Maar voordat ik dat uh, begin... Wil ik nog vertellen dat we een uh, nieuw onderdeel vanavond uh, hebben. En dat is een uh, discussie. En uh, de discussie gaat vanavond over de wet van de atingskracht. En dat uh, kom je bijvoorbeeld ook tegen in, uh, bij de Seacat. We gaan nu eerst uh, luisteren naar uh, Cat Stevens met Morning Has Broken.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 The rains new fall, sunlit from heaven. Like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung incomplete. Welkom Nicole, nogmaals bij onze uitzending. Nicole, stel je eens voor aan onze luisteraars, wat doe je precies? Ik ben Nicole van Olderen. ik ben 46 jaar en uh, woon al uh, ruim 20 jaar in Haarlem. Uh -huh. ben uh, moeder van twee grote zoons van 20 en 22. Uh -huh. En heb bijna 10 jaar nu een spiritueel centrum in Haarlem. Ik ben uh, ooit begonnen in de op de Grote Markt in Haarlem, in Hotel Amadeus. Wanneer was dat? In 1999, februari okay. 1999. En mijn vrienden hebben daar een hotel en ik mocht in hun ontvangstruimte... Uh, ...op zondagmiddag uh, beginnen met Nicky's Place. Oké. Okay. En mede omdat uh, zij dus al sowieso open zijn, uh, hoefde ik geen huur te betalen... ...waardoor ik dus ook de eerste zes à zeven jaar gewoon heb kunnen groeien... Zonder dat ik daar financieel aan ten onder ben gegaan. Want mm -hmm. anders was Nicky's Play zo lang waarschijnlijk weg geweest. <laughs> ja, precies. Ja, twee kinderen opvoeden in je eentje. En dan uh, ja. een wens hebben waar je veel geld in mag stoppen. Omdat het uh, ja, post moet je versturen. Je moet ja. kantoorspulletjes kopen. Uh, mijn rijdende koffertje waarmee ik al heel wat kilometers heb weggelopen. Ja. Heb je ook sponsors gehad? Nee, ik heb geen sponsors gehad. Nee. Je hebt het gewoon zelf allemaal Ik heb het tot en toe allemaal zelf gedaan, ja. ja, ja. Mooi. Mooi verhaal. Ja. En uh, wanneer, heb je, wanneer is Nicky's Place zeg maar, uh, gevestigd waar je nu zit? Twee jaar geleden volgens mij. Ja? Dat, uh, ik hou er tel, tel niet zo goed bij. Net zoals kleine kinderen, die tel ik ook nooit door. En ineens zijn ze zeven. Nou, uh, boven kennen ze ook geen tijd. Ja, nee, boven ze <laughs> ook geen tijd. Ah, dat is een goeie. Ja. Uh, ongeveer twee jaar geleden, dat ik, uh, dat ik dus de, de, zomer, de laatste bijeenkomst voor de zomer had... Toen had ik weer een lezing. En ik wilde dan gewoon toch eigenwijs weer een lezing op de grote markt. Ja. En dan heb je buiten bijvoorbeeld een drumcompetitie van drumbands. Of je hebt Sinterklaas die binnenkomt met schreeuwende kinderen. Of ja. je hebt een kerstmarkt. Of de loopt toen de tijd nog. Ja. En dus Denk je moest met Nicky's Place moest ik altijd wel aanpassen. Want ik zat toch midden op de grote markt. En er zit alleen maar een dunne glazen ramen tussen de buitenwereld. En wat ik wilde doen. Dus de mensen die mij het lezing gaven, die zeiden ook van... ja, maar dit kan je toch eigenlijk niet doen, weet je? Het is niet mm. verstaanbaar. En de mensen... Mm. Dus ja, toen begon ik weer van, oké, okay, in mijn hoofd... van, oké, okay, misschien moet ik dan toch gaan verhuizen. Mm -hmm. Dus toen ging ik krampachtig op zoek met mijn fiets... doorhalen, fietsen, naar allerlei panden... om ja. te kijken waar ik dan moest gaan zitten. Ja. Nou, dat was dus niks, hè? Want het is hopeloos om te gaan lopen zoeken. Ja. En uh, een week later of zo kwam er een weekbla weekblad, een weekkrantje... en er stond zo'n heel klein vierkantje... Mm -hmm. Uh, ruimte. Dus ik de volgende dag op de fiets. En er, ze waren het linoleum nog aan het leggen. Oh. En ik had echt zoiets van, wauw, helemaal goed. Dit ja, wordt het. Dat wordt het. En met oude Nicky's Place op, uh, in Amadeus zat ik bij de grote, grote kerk. Dus de Bavo op de Grote Markt. Ja. En nu met de nieuwe Nicky's Place zit ik bij de grote Bavo Basiliek op de Leidse Vaart. Dus ik heb wel wat met grote kerken. Ja. En dat komt natuurlijk ook weer door de leilijnen die daar liggen. Hè? Mm -hmm. Onder elke grote oude gelegde oude kerk zitten leilijnen. En dat zijn positieve krachtcentra. Mm -hmm. Vaak wordt daar ook de, de, de buik van de kerk opgebouwd... bovenop het kruispunt. Vroeger ja. werd dat helemaal uitgemeten. Ja. Dus ja, en zo'n leilijn stopt natuurlijk niet bij de muur van de kerk. Gaat gewoon door. Dus ik heb toch wel het vermoeden dat ik dan gewoon al, al kosmisch gezien. op de juiste daar plek gezet ja, ja, de juiste plek ja. gezet wordt. Ja. Mooi. Ja. ja, mooi. En. Um... Nicky's Place, hoe ben je op die naam gekomen? Nou, ik ken Nicole en uh, mm -hmm. ik heb uh, voorheen een uh, partner gehad, Sascha. En die noemde mij altijd Nikki. Mm. En uh, ik ging naar Engeland toe om te trainen, mijn mediumschap te trainen. En ja. toen dacht ik ook van ja, Nikki klinkt veel Engelser. Dus ik noemde mezelf Nikki oh, okay. daar. Ja. Dus uh, ik vond Nicole ook Engels heel moeilijk uit te spreken. En uh, dus toen was het Nicky's Place eigenlijk. En dat klinkt ook veel leuker dan Nicole's Place. Want ja, dat vind ik ook. Het ja. moest toch een beetje internationaal volgens Precies. mij uh, zijn. Terwijl veel mensen zeggen nu Nicky's Pallas bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Mag, ook, <laughs> mag ook, mag ook een paleis zijn, die is ook ja. niet erg. Heel mooi. Hey, en uh, je doet ontzettend veel. Ja. Je werkt uh, met overledenen onder andere. Ja. Ja. En uh, hoe is dat ontstaan? Ik ben, uh, ik ben uh, met de helm opgeboren, zoals mijn oma dat noemt. En vroeger ja. noemden ze dat ook zo. En dat, dat uh, betekent dat ja. je uh, bepaalde meer, meer begaafd bent om het mediumschap te ontwikkelen. Ja. Toen ik klein was, uh, hoorde ik ook dingen zag ik ook dingen. Mijn vader bracht mij naar een oom en tante toe. En die hadden dan thee seances. Maar ik wist natuurlijk niet wat dat was. Dat heb ik later begrepen. Mm -hmm. Heel veel onzichtbare mensen. En mijn oom en tante dan. Ja. En dan kwam ik weer terug bij mijn moeder. En dan zei ik tegen mijn moeder, ja, er waren een heleboel onzegbare mensen. Die waren heel aardig. Ja, dat heb ik drie keer gezegd en toen mocht ik niet meer daar naartoe. Dat was klaar. Dat ik ben katholiek opgevoed en ja, daar dat, dat, dat, was niet. Die, die plaats, dat past niet. Nee, nee, nee. Wat ik wel altijd heel ingewikkeld vond, bijvoorbeeld vroeger al, dat mijn moeder zei van, ja, dan ga je naar de hemel. En ik snapte er helemaal geen de rol van wat die hemel nou was. Nee. Ik dacht, het is een koepel buiten, ons, buiten onze ruimte waar wij kunnen ademen. Maar ja. dat is niet zo. Nee. Uh, dus ik ben zo eigenlijk geboren. En mijn oma was ook zo. Mm. Mijn oma heb ik niet echt gekend. Ik was vier dat zij overleed. Ja. En um, ik was veertien bijvoorbeeld. Dat ik aan het oppassen was bij mensen. Op hun kindjes oppassen. En zij hadden dan bijvoorbeeld een discussie. En ik bemoeide me, da bemoeide me, bemoeide me daar dan mee. Ja. En wat gebeurde er? Dan zei ik te wijze dingen voor mijn leeftijd. Aha. En wat zeiden ze dan? Van, dat kan jij niet weten. Hoe kom je nou bij? <laughs> Wijsneus. Ja. Of ik zei, op andere plekken gewoon te wijze dingen. Kun je een voorbeeld noemen daarvan? Nou, nou dat, dat zijn dus oude dingen allemaal wat ik niet echt uh, uh, meer uh, weet. Maar wel dus de hele lijn. Ja, je moet op een gegeven moment alle puzzelstukjes weer bij elkaar rapen. Ja. En ja, in 1996 ben ik dus eigenlijk pas, op, pas weer opnieuw wakker geworden. In de tussentijd heb ik... Uh, mijn partner gehad en mijn kinderen gekregen en hard gewerkt en veel op vakantie geweest. De rijke kant van het leven gehad, Mooi. maar contact van binnen had ik niet. Nee. Het was meer overleven dan leven. Mm -hmm. We gaan straks weer verder met je praten. We gaan nu naar het nummer van Daffy met Warwick Avenue. Tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line when I. you don't love me i want to be free baby you've hurt me Ja, hi. Nou, ik vind het uh, erg leuk dat je bij ons bent. Je hebt al negen uh, jaar ruim Nicky's Place in Haarlem. Ja, klopt. Een spiritueel café, café en ontmoetingscentrum. Wil je daar iets over vertellen? Ja, Nicky's Place is een plek waar, uh, waar ik uh, de mensen de gelegenheid geef om elkaar te ontmoeten. En dan het liefst uh, die onderwerpen te bespreken waar je op een gewone verjaardag uh, niet mee... Uh, mee uit de voeten kunt. He, stel je voor een grote cirkel, een verjaardag. Of kleine cirkeltjes op een verjaardag. Met groepjes mensen. En dan zegt de een tegen de ander: Gods, ik heb toch echt het gevoel dat ik gisteravond een engel in mijn huiskamer had. Ik voelde zo die vleugels. En ik voelde zo die, die trilling en die kippenvel over mijn rug lopen. En die mevrouw naast je die rent keihard naar de keuken. En die zegt ik wil een glas water. Die gaat heb... gillen? Die gaat gillen. Of die, die kijkt je aan en die denkt je bent koeko. Ja, dat bijvoorbeeld zou je kunnen bespreken. Of dat je uh, overleden partner uh, overleden is. En dat je elke keer weer een, een, een vogel in je leven ziet terugkomen. En dus een levende vogel die fluit en die op een hekje zit. Of die op dat moment precies uh, op jouw pad steeds een groet komt brengen. Hmm. Of zoals iemand anders wel eens heeft meegemaakt. Er uh, werd haar verteld van, ja, jouw vader is veel in je buurt en hij laat veren achter. Nou, ze heeft dus nu al een hele sigarenbox vol met veren over de afgelopen weken. Hè? Dus gewoon echt op de meest bizarre plekken vindt ze veren van vogels. En die, ja, Dat zijn uh... dingen die je dus in Nicky Place kunt bespreken. En uh, dan vind je meestal toch wel weer andere mensen die zich daarin herkennen. Want dat is natuurlijk ook zo. Je bent vaak niet de enige met bijzondere momenten. Of met bijzondere ontwikkelingen in je leven. Of met uh, voorgevoelens waar je... Uh, ja, toch aandacht aan dient te besteden. Want vaak is het iets in je, in je leven... wat zich kenbaar wil maken. Wat wil groeien. Mm -hmm. Dus ja, dat is, hoofdzakelijk is dat Nicky's Place. Of ook voor, natuurlijk ben ik begonnen voor mezelf. Hè? Dus ik wilde andere mensen ontmoeten. En kijken of zij daarmee bezig waren. Ja, en voor mij is het een roeping. Het, het, ik, ik, ben, ik ben gestuurd, zeg maar, met deze taak. Om ja, je roemen. hebt dat gevoel ja. dat je gestuurd bent? Ja, ja, zeker. Ik heb wel depressief op mijn stoel gezeten met geen één iemand in Nicky's Place. Weet je. Dan doe ik ah, tien okay. kaarsjes aan. Ik heb tien overledenen, minstens, al veel meer dan tien alweer. Toen had ik tien overledenen, dan had ik tien kaarsjes, die deed ik dan aan. En dan aan elk kaarsje dacht ik dan ook aan die overledenen. En dan zat ik dan in Hotel Amadeus. Tien kaarsjes aan, zat ik helemaal opgedoft en afgestoft. En dan kwam er niemand. Mm. Dan liep ik echt drie kwartier later alweer naar buiten. Over straat. En dan dacht ik van, waar, waarom ben ik dit begonnen? Waarom wil ik dit? Niemand heeft mij nodig. Ja. Heel dramatisch dus. En dan zit ik thuis op mijn meditatiestoel. En dan hoor ik toch echt duidelijk dat ik gestuurd ben. Om dit allemaal op te zetten. En dat ik... Uh, ja, ik ben de spreekbuis van de andere wereld. Mm. in ieder geval van mijn deel van de andere wereld. Er zijn natuurlijk genoeg spreekbuizen, maar... Dit is mijn taak. Dus ik begrijp een beetje dat uh, mensen die uh, iets te bespreken hebben met iemand anders over de andere wereld, zoals jij dat uh, noemt. Hè? De allerlei spirituele aspecten, paranormaal zijn, dat soort dingen. Ja. Dan kunnen ze naar uh, Nicky's Place en dan lopen ja. ze naar binnen en dan nou, komen ze in ieder geval aan hun trekken, kunnen ze een woordje doen. Ja, onder andere. Dat, het is altijd op, uh, op zondag, hè? Ja. Uh, uh, twee keer. Nee, ik, ben nu, ik probeer continuïteit aan te brengen. Dus ik ben elke zondag open sinds, zondag. sinds een jaar oh, nu. Okay. Dat was een klein offer op mijn privéleven. Maar ja, acht, ja. ja, maar ja, als, je, als je wil dat mensen gewoon op zondag kunnen denken... ik wil naar Nicky's Place, dan, dan, moet, dan dien je open te zijn. Ja. En anders moet je eerst op het kalender kijken... is het de tweede of de vierde zondag of de derde zondag. En ik heb dus toen besloten om open te zijn. En uh, ja, dat is goed. Okay. Ja, dus ik heb nu verschillende thema's ook op zondag. Of een gewoon spiritueel café, zoals vandaag. Dan leggen we kaarten, of we bespreken een, een, een onderwerp van de wereld. Of we pra praten over het zesde zintag wat op tv was, wat we daarvan vinden. Of hmm. iets wat de mensen zelf meenemen. Of we kleuren mandala's en we doen een meditatie en een healing. Of we doen een lezing. Volgende week zondag is er een lezing over de Sanjiffini geneeswijze. Mm. Sanjiffini, dat zijn uh, trillingen die je overbrengt in bijvoorbeeld suikerkorrels. Um, en dan kun je dus die trillingen gebruiken om je lichaam te corrigeren uh, op dat wat er, wat, waar je lichaam last van heeft. Mm. En dus ja, lezingen zijn altijd verschillend. Dat is ook voor mijn eigen intelligentie. Soms zijn het onderwerpen waar ik zelf nog niks van weet... of weinig van weet. En dan denk ik van... ja, maar dat moet dus nog komen. Ja. Nou, dan nodig ik die mensen uit. Noem even kort je website. www.nickysplace.nl N-I-C-K-Y-S P-L-A-C-E Alles aan elkaar vast. Ja. Nicole, je hebt, uh, we vragen vaak aan gasten om uh, muziek mee te nemen. Jij hebt ook iets uh, meegenomen. Wil jij eigen nummer even aankondigen. Ja, dit is een nummer van Deva Premal en Mitten. Mitten heeft vroeger in de band van Fleetwood Mac gespeeld. Deva Premal is, nou je zou kunnen zeggen, een elf. Maar dan een grote elf. Met een prachtige stem. Een hele mooie vrouw. En zij samen maken muziek. En het is fantastisch. Het zijn heel vaak uh, hele spirituele liederen. Dit is vertical, vertical Realities. Oftewel de verschillende realiteiten die naast elkaar leven. Kijk nou maar eens voor je en je doet even zo met je handen en dan kan je er doorheen kijken en dan zie je dat. Beleef het maar. I must have about a million. Oké, okay, lieve luisteraars, we gaan uh, nu een nieuw uh, onderdeel uh, starten in het uh, programma. Het is uh, de elfde uitzending, dus het wordt uh, tijd om iets uh, nieuws te gaan doen. En dat is uh, een discussie. Een uh, discussie uh, over een uh, ja, uh, gewoon een normaal uh, uh, onderwerp of misschien een spiritueel onderwerp. En uh, in dit geval uh, gaan we het over de wet van de aantrekkingskracht uh, houden. Nou, dames, wie uh, wil beginnen? De van de aantrekkingskracht. De uh, Secret uh, wordt het ook wel eens genoemd? De Secret is, uh, is al iets wat uh, heel veel jaren bestaat. Mm -hmm. En uh, als je de film The Secret hebt gezien, dan uh, wordt je dat ook uitgelegd in het begin. Ik uh, ben uh, zelf altijd uh, bezig met uh, uitspraken als. Dat wat je zaait, zul je oogsten. En wat je aandacht geeft, dat groeit. Uh, dat is eigenlijk zeg maar de wet van de aantrekkingskracht, maar dan in ouderwetse spreuken. Ja. Dat wat je aandacht geeft groeit en als je dat in je hoofd aandacht geeft, dan gaat het ook werkelijk worden in het bestaande leven. En dat is iets wat veel mensen niet helemaal geloven. Maar als je heel vaak piekert over dingen die je kunnen gebeuren, wees je er maar bijna van overtuigd dat het je ook zal gaan gebeuren. Ja. Want dat wat je bestelt in de kosmos, dat, dat, dat valt op een gegeven moment op je pad naar beneden. Ik, uh, ik geef zelf uh, in mijn uh, in trainingen altijd het uh, voorbeeld van denk niet aan een roze olifant. Hè, dat lijkt een beetje ja, op hetzelfde, hetzelfde idee, hè? want ja. uh, je zit dan, uh, ja. Ja, wil er dan niet aan denken. Uh, bijvoorbeeld een ander voorbeeld is ik wil niet roken. Nou, ja. wat gebeurt er dus? Je geeft continu aandacht aan ik wil niet roken. Hè? Ja. En wat er wat dus je gebeurt, je heel... gaat dus heel erg stimuleren om, ja. Ja. Ja. Uh, om te ja. roken eigenlijk, hè? Ja. Ja, als je concentreert op de dingen die je niet wil, dan, dan gebeurt het juist. Je moet je eigenlijk gewoon concentreren op de dingen die je wel wilt. Ja. Ja, ik vond het ook zo leuk dat jij zei van uh, dat andere onderwerp... Hè, voor de beurskracht en de, de crisis, de kredietcrisis. Daar nou, wilde hij het niet over hebben. En toen zei je ook van... Uh, ik kijk nu uh, Nicole aan. Toen zei je ook van... Uh, ja. Uh, we moeten er gewoon geen aandacht aan, aan geven, want dan is de kans dat het uh, overwaait groter. Dan als je ja. er continu maar uh, ja. allerlei aandacht aan geeft. Klopt, ik las vandaag ook in Elsevier dat uh, juist door de angst van de mensen eigenlijk de crisis wereldwijd ontstaat nu. Ja. He, ja. Want uh, we ja. hebben dus een recessie ja. nu in Amerika en de, de angst voor een wereldrecessie is groot. En die wordt dus gecreëerd door de angst. Ja. Waar ik het is, wat ik even wil toevoegen, bijvoorbeeld moeder Teresa, die zei altijd ik ben voor vrede in plaats van dat ze zei ik ben tegen oorlog. Ja, dus zij gebruikte het woord oorlog niet, zij gebruikte het woord vrede ja. om daar de nadruk op te leggen. Precies. En dat is zo'n hele simpele ja. die eigenlijk al heel duidelijk zegt, precies. geef alleen aandacht aan wat je wel wilt en, en zeg dus ook niet wat je niet wilt. Juist. En dat is heel moeilijk, want soms weet je exact wat je niet wilt mm. en je kan duidelijk tien dingen opnoemen die je niet wilt. Ja. Maar ondertussen kun je niet die, ding, die, die regels ombuigen naar wat je wel wilt. Ja, dat is, is een uh, Het mooie is wel dat je, doordat je dus weet wat je niet wilt. dan leer je ook te weten wat je wel wilt. Mm -hmm. Maar dan, dan is het zaak inderdaad om te zorgen dat je je concentreert op de dingen die je wel wilt. Ja. En dat je gewoon uh, niet accepteert dat er ja. gedachten in je hoofd komen van wat je niet wilt. Ja, dat vind ik dus een lastig punt, uh, Christel. Is ook lastig, ja. Want uh, ik ken dus een aantal mensen die uh, daar uh, zeer stevig uh, mee bezig zijn. En um, dan uh, heb ik wel eens het gevoel dat het een beetje doorslaat. En daar bedoel mm -hmm. ik mee dat de negatieve gedachten ja. uh, of de angst of er ook helemaal niet meer mag zijn. Maar dat, is natuurlijk ook, dat hoort ook bij te leven. Ja, absoluut. Dus ik denk wel dat het een, een belangrijk is om nuance aan te brengen. Van, uh, ja, er mogen angsten zijn als je angstig bent. Ja. Er mogen negatieve dingen zijn als je negatief bent. Mm -hmm. Maar wees je wel bewust dat wanneer je daar aandacht aan gaat besteden... dat het groter wordt. Ja. Dus het er mogen zijn is wat anders dan dat je er echt aandacht aan besteedt. Mm -hmm. Dus ik denk ja, dat ja, dat vooral uh, over de, de wet van aantreksgracht gaat. Ja, klopt. ja, dat klopt ook wat je zegt. Nou, volgens mij is het een mooie conclusie van, uh, van deze korte discussie. Ik hoop uh, dat je er wat aan hebt gehad, uh, lieve luisteraars. En uh, we gaan nu naar het volgende nummer. James Morrison, You Make It Real. Mm -hmm. So much craziness surrounding me. So much going on It gets hard to breathe When all my faith has gone You bring it back to me You make it real for me I'm not sure but my priorities I've lost sight of Where I'm meant to be Like call oh, you know Send Nicole, ik ga het met jou hebben over positief denken en gedachtekracht en afschermtechnieken. Ja. Vertel eens daarover. Ja, dat zijn wel toch mijn meest favoriete onderwerpen. Precies. Nou, positief denken hebben we natuurlijk net al een stukje over gehad in de aantrekkingskracht ja. van waar je aandacht aan geeft, uh, groeit. Ja. Positief denken is ook heel belangrijk, want mm -hmm. ja. Alles wat je bedenkt in je hoofd, ja. dat krijgt aandacht. Mm -hmm. En als het aandacht krijgt, dan wordt het wezenlijk. En dan bedoel ik niet mee van ik wil een miljoen en ik wil een nieuw huis... en ik wil een nieuwe auto en ik wil en ik wil en ik wil. Mm -hmm. Nee, het gaat erom wat je, wat je voelt. Ja. Hè, pas als je het gevoel samenkomt met de gedachte, dan komt het tot werkelijkheid. Mm -hmm. Dus het gaat er altijd om dat je vanuit een oprechte wens... Vaak ook om andere mensen bijvoorbeeld iets, iets gelukkiger te maken. Vanuit die wens, dan gaat het, dan stroomt dat. Ja. En dat is het stukje positief denken sowieso. Het gaat vooral om de intentie hè, die ja. erachter zit. Het moeilijkste is natuurlijk wel dat je dus je, je negatieve denken stop moet zetten. Maar hoe doe je dat? En dat is het allermoeilijkste, want dat was ik vergeten in het vorige stukje te zeggen... Mm. Want er zijn heel veel mensen die draaien in negatieve spiraaltjes rond. Ja. En die kunnen dat heel moeilijk doorbreken. Omdat ze dat, ja het is het oude pad waarop ze lopen. En mm. dan krijg je ineens een nieuw vers graspad aangeleverd. En dan mag je met je blote voeten op je eigen pad gaan wandelen. Maar mm -hmm. dat oude zandpad dat voelt zo vertrouwd. En dat voelt zo ja, heerlijk vertrouwd eigenlijk voor veel mensen. En de mooiste heb ik van Hans, een goede vriend van mij, gekregen. Ja. En die zegt dan, stop! En dat doet hij dan heel veel harder als ik nu zeg. Ja. Dan zegt hij stop. Ja. En dan zegt hij dat dus tegen zijn negatieve gedachten. Ja, die binnenkomt. Die hoofd. binnenkomt of die mm -hmm. er al speelt. Ja. En dan denkt hij dus op dat moment verplicht aan ja. iets moois. Dus okay. dat kan ook dat roze olifantje zijn. Ja. Gewoon om je gedachten een andere draai te geven. Precies, om het gewoon te doorbreken. Dat het je niet moet je oude gaat. patroon doorbreken. En je wordt de baas over je bewustzijn eigenlijk. ja. ja. Ja. Dus het is heel moeilijk. Je zegt keihard tegen jezelf. Nee. Stop. En ja. dan sla je het liefst nog even met je hand op je been bijvoorbeeld. Ja. En dan dwing je jezelf om een andere gedachte te pakken. Ja. Bijvoorbeeld de mooiste vakantie. Of de prachtigste bosbloemen. Of ja. het ontroerende moment van een klein hondje. Maakt niet uit wat. Nee. Maar je traint je eigen gedachten. Ja. Dus naar een ander punt toe. Ja, Titsenat uh, tit's Han heeft zelfs een boek geschreven. En daar heb ik in gelezen. Dat de kortste meditatie die hij gebruikt is. Adem uit en glimlach. En ik, ik, ik doe dat wel eens en het werkt echt. Ja, ja. ik doe dat ook wel. Dat, me, dat ik echt even bewust sta met twee voeten op de grond. En dan ga ik heel diep naar binnen. En dan, en dan voel je gewoon dat je meer tot jezelf komt en uit je hoofd verdwijnt. Dat is ja, ook zo. Ja. Meer in het hier nu bent. Ja, dat ja. is de mooiste natuurlijk. En, en wat als die gedachten nou steeds terugkomen, die negatieve gedachten? Ja, dan ben je een, een, een, een moeilijker geval, zeg maar. Dan heb je... Niet hopeloos, nee, hopeloos. Hopeloos is niemand. Zolang nee. je leeft en adem haalt en open staat en, en een zuivere geest hebt. Hè. Als je ja. de mens bent, dan, dan kun je niet meer zoveel veel Maar wat, dan, wat doe je dan? Dan heb je, heb je misschien wel een coach nodig die je daarin begeleidt... en je daar ja. de juiste methodes aangeeft. Mm -hmm. Wat dan ook een hele goede is, is een toch een handleiding op je koelkast hangen. Mm. En bijvoorbeeld, ik ben een gelukkig mens of ik mag er zijn of ik hou ja. van mezelf. Voor dat meer ook, zelfvertrouwen. Voor meer zelfvertrouwen, ja. dat is uh, gewoon erg belangrijk. Ja, precies. Ja. Dus dat, dat werkt gewoon. Ja. Nou ja, dat zijn, dat zijn allemaal, je hebt allemaal handvatten of handvatten. Ja. Ja. Allemaal verschillende tools die je kan gebruiken. En ja, de, de koelkasttechniek, dus het lijstje op de koelkast, is een van de mooiste. Precies. Daar word je constant aan herinnerd. Mooi. Afschermtechnieken, mag dat nog? Ja, natuurlijk. Vertel. Afschermtechnieken, dat is een hele belangrijke. Vooral in deze tijd van de wereld, mm -hmm. waarin heel veel mensen veel meer gevoelig zijn. Ja. Soms zijn mensen HSP, dat is High Sensitive Person. Mm -hmm. Dat Zoals betekent ik. dat je. <laughs> nou, oké, je nagaan. Ja. Dat mensen dus veel meer gevoelig zijn. Dat je dus bijvoorbeeld een ruimte inloopt en je voelt al dat mensen dus verdriet hebben. of ja. hun, Je voelt hun prikkels. Je bent meer gevoelig voor, uh, voor van alles eigenlijk. Ik ja. kan dat niet zo heel goed omschrijven. Maar dan heb je dus behoefte aan afschermtechnieken om jezelf te beschermen tegen mensen die wat zeurderig zijn of die wat kunnen claimen. Hè. Mm -hmm. Mensen kunnen ook aan de telefoon trouwens dat doen. Ja. Dus die afschermtechniek heb je ook in huis al nodig. Die heb je nodig als je s'morgens opstaat en je aankleedt. Yes. En de afschermtechniek doe je dus met een visualisatie. Mm -hmm. En dan bedenk je dus in je, in je hoofd bijvoorbeeld een bubbel om je heen. Ja. Of je doet een gouden cape om s'morgens. Ja. Of je maakt een hele grote kristal die je uit de aarde laat opkomen. En daar stap je in. En dan... Alles wat negatief is, wordt daar vanaf geketst. Ja. Of je maakt een tuintje om je heen, met ja. een tuinhekje. En dan zeg je tegen jezelf: niemand mag voorbij het tuinhekje. Nee. En dan vul je die ruimte tussen het tuinhekje en jezelf. Vul je met de mooiste bloemen of planten die jij zelf wilt. Ja. En door dat soort dingen te visualiseren, dus te bedenken in je hoofd. bouw je eigenlijk al een stukje ruimte in voor jezelf. Ja. Mooi hoe je dat vertelt. We gaan nu naar een nummer van Stevie N met One Year of Love. Ja, lieve luisteraars, uh, dit is dus uh, Stevie N, zoals Kitzel uh, aankondigt. En dan denkt u, nou, vast uit Amerika of Canada. Nee, hoor, het is gewoon een uh, Nederlandse zangeres uit uh, ons goede Limburg. En uh, dit liedje is een uh, liedje uit de film Alles is Liefde. En van Herman moest ik er nog bij zeggen dat het niet de titelsong was. Herman is onze technicus. Ehm... Um... Wat betreft de afschermtechnieken, als u een mailtje stuurt naar het volgende e-mailadres, dan krijgt u daar een documentje van Nicky teruggestuurd hoe u dat precies moet doen. En het e-mailadres is nickysplace.gmail.com en nickysplace, dat is n i c k i s en dan place, P-L-A-C-E, gmail.com. Ehm... Nikki, ja, je mooi. favoriete afschermtechniek... kan je die de, gewoon eentje noemen... die echt voor iedereen werkt... en waar ze, waar ze als ze morgenochtend opstaan... en ze denken, hé, hey, ik ben volgens mij hoogsensitief... die ga ik doen. Kun je die voor de luisteraars zo simpel vertellen... dat ze het ook werkelijk op kunnen pakken? Ja, je gaat staan met twee voeten op de grond... en je hebt je kleren bijvoorbeeld al aan... maar je, hebt nog niet, uh, je bent nog niet eigenlijk verder gekomen... dan je kleren aantrekken en je gaat nog niet naar buiten. Dus je... Hij gaat met twee voeten op de grond staan. Je doet je ogen dicht en je laat uit de grond voor je met je gedachten een hele grote kristal komen. En die mag je zelf vormgeven zoals jij hem mooi vindt. Die kristal dient dus wel groter te zijn dan jij zelf bent. Dus je trekt met je gedachten eigenlijk uit de grond zomaar voor je een hele grote kristal. En ik maak dan vandaag een roze kristal van zacht roze glanzend materiaal, dus kristalspul kwarts dus. En dan stap je daarin. Dus je, dat is een visualisatie is altijd mogelijk. is net als een fantasie. Als ik zeg je wordt groen, dan kan je groen worden. In dit geval stap je in die kristal en die sluit naadloos om je heen. En dat is het. En dat neem je dan mee de dat, hele dag. En, en dat heb je dan de hele dag. Dan kom je vaak, ik heb dat dus ook vroeger gedaan, al jaren geleden toen ik nog niet van de afschermtechnieken wist, gebruikte ik uh, het, de glasplaat. Ik zat tegenover een collega en die kon heel erg zeuren, maar ik zat wel de hele dag tegenover haar. En zij was dus gewoon dan zo aan het zeuren dat ik daar moe van werd. He, dus dat zijn die mensen die je dus leegzuigen, de energieslurpers. Daar hebben ze zelf geen erg in, ze weten het niet eens wat ze doen. Nou, dan deed ik dus een soort van glasplaat, alsof ik een heel groot raam uit de lucht kon laten vallen voor mij, waardoor ik eigenlijk afgeschermd was. Dat was mijn allereerste afschermtechniek eigenlijk, okay. toen ik nog in mijn onbewuste fase zat. Ja, ja, ja mooi. Ja. ja, Hij werkt goed, ik gebruik hem ook vaak. Ja. Ja. Um, de laatste vraag alweer, Nicole. Okay. En, um, ja, het gaat, uh, gaat snel. En die ja. vraag stellen we aan iedereen. Ja. Um, en dan krijgen we elke keer ook een ander antwoord uh, op. Dus we zijn ook heel benieuwd wat jij gaat zeggen. Wat is voor jou spiritualiteit? Spiritualiteit is verbonden zijn met, de, met je innerlijk. Uh, beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen wij. Wij, vlees en bloed, tastbaar. Dat je ook open staat voor je intuïtie en voor je zesde zintuig, zoals ze het zo mooi zeggen. Dus het komt erop neer in grote lijnen dat je in het hier en nu zoveel mogelijk probeert te zijn. Ver, verbonden met je voeten in de aarde. En dan, dus als je in het hier en nu staat, kun je ook heel goed naar je intuïtie luisteren. Want die is dan gewoon veel dichterbij. Ja, en spiritualiteit is een woord eigenlijk wat... Uh, er is eigenlijk alweer een nieuw woord voor nodig, vind ik. Want het wordt uh, een beetje veel ook uh, voor allerlei andere zaken gebruikt om uh, te verkopen, zeg maar. Want het is... Uh, te populair aan het worden. Maar ik heb geen ander woord nog bedacht. Nou, misschien Helaas, een, die primeur heb ik nog niet. Een leuke prijsvraag <laughs> voor de luisteraars. Nou, Nicole, het is uh, alweer uh, het einde. Ik, ja. uh, wij willen je ontzettend bedanken ja, voor, uh, voor het hier zijn. En het uur is erg kort, hoor. Het is erg kort. Ja, we, we hebben... zijn al het overleggen of we misschien ja. uh, twee uur gaan maken ervan. We hebben al bedacht <laughs> ook om jou nog een keer uh, uit te nodigen... om voor een thema-uitzending. Daar gaan we nog even, uh, even over nadenken. Uh, wanneer mensen het uh, e-mailadres van Nicky uh, vergeten zijn... of niet hebben uh, kunnen opschrijven, uh, kijk op de website... Uh, www.inspiratieradio.nl En daar staat uh, bij Uitzending Gemist haar, uh, haar website. En daar staat dan weer ook haar e-mailadres. Uh, dames en heren, blijf luisteren. Want uh, na de volgende nummer gaan we de agenda voorlezen. Met allemaal leuke activiteiten in en rond Zandvoort. En we gaan nu uh, luisteren naar onze goede oude bluf. Oktober. Oktober overvalt ons ieder jaar.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 we zijn alweer veranderd. Niet ten goede of ten kwade. Maar veranderd niet te meer in oktober. Oktober is de wreedste maand. Oktober. Met de dingen die voorbij gaan.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 Zo lieve luisteraars, dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende maand. Op maandag 27 oktober hebben wij Waarnemen met NLP door Simone Keunings. En dat is in Villa Terra Panache in Zandvoort. Op zondag 2 november hebben wij een workshop Mozaïek vanuit het Hart. Locatie Wagenweg 228 in Haarlem. Dan maandag 10 november hebben we een lezing over Het Belangrijkste Ben Ik... Van uh, Willem-Jan van der Wetering, die ons bij ons in de uitzending was ook. Uh, in de Maand van de Spiritualiteit. Dat is uh, aan de Doelenzolder Stadsbibliotheek Haarlem. Overigens, voor al deze informatie kunt u terecht op onze website inspiratieradio.nl. En dan op uh, zaterdag 8 november hebben we een eetfilmclub Billy Elliot. Dat is op de Eindenhout, uh, locatie Eindehout, ook op de Wagenweg 228 in Haarlem. En van onze eigen Nicole, die nu bij ons in de uitzending is. Nicky's Blaze, spirituele beurs. Ook op 8 en 9 november in Haarlem. Zie voor meer informatie op nickysblaze.nl. En dan hebben wij op woensdag 12 november... een lezing van uh, de heer Bommel en het Para-abnormale... door Willem Venerius. Ook weer de maand van de spiritualiteit... in het jeugdhuis Achter de Kerk... En dat is misschien uh, leuk om te vermelden dat ja. het een, een uit de serie van Inspiratielezingen is. Die uh, ja, uh, Herman en ik uh, organiseren. Leuk. Goed, tot zover de agenda. Zijn we zijn weer uh, aan het einde van, uh, van ons programma. Jammer. Jammer, hè? <laughs> ja. ja, heel erg jammer. Allereerst uh, willen we bedanken uh, heel graag uh, Herman Harms... die uh, zeer professioneel uh, onze techniek uh, doet. En uh, nou, het voelt heel vertrouwd, uh, Herman. Helemaal goed. En natuurlijk uh, Nicole, ja. die uh, zo ontzettend enthousiast hier onze gast heeft uh, willen zijn. En uh, nou, ik kijk alweer uit naar de volgende keer dat je, dat je hier wil zijn. Daar verheug ik me op. Daar ga ik me helemaal in verdiepen dan. Ja. De volgende uitzending is op 9 november. Uiteraard weer van 8 tot 9 s avonds op zondag. En we zitten dan in de maand van de spiritualiteit. Christel noemde het ook al. En daarom hebben we Stef de beurs uitgenodigd. Stef is iemand die volledig vanuit vertrouwen in overvloed leeft. En vertrouwen in overvloed, dat is ook een, ja, een spiritueel verschijnsel. En dat gaan we dan helemaal uitleggen. Hij had een goedlopend boekhoudkantoor, maar heeft dit bedrijf vijf jaar geleden verkocht om spirituele communicatietraining te geven. Een zeer onzekere toekomst bleek later, maar hij heeft volgehouden. Zondag 9 november. Nou, en tot dan wordt deze uitzending op zondag om acht uur herhaald. En nieuw, luisteraars, is dat wij vanaf deze week ook overdag te beluisteren zijn. En wel op woensdagochtend van elf tot twaalf uur. De uitzending wordt dan herhaald. Nou... Wij zijn Christo van Wingerden en Richard Buitenhek. En we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd... als waarmee, waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar een gedicht. En Nicole heeft het meegenomen en ze leest het zelf voor. Nicole, ga je gang. Een boer had enkele jonge hondjes die hij nog moest verkopen. Hij schilderde een advertentie op een bord met vier puppies te koop en zette dat aan het begin van zijn erf aan de rand van de weg. Hij keek naar beneden en in zijn ogen op de hoek zag hij een kleine jongen. Meneer, zei de jongen, ik wil een van uw puppies kopen. Wel, zei de boer, terwijl hij zijn hand achter in zijn nek wreef. Deze puppies hebben hele goede ouders nodig en kosten aardig wat geld. De jongen liet voor een moment zijn hoofd hangen. Toen reikte hij diep in zijn broekzak en haalde een handvol kleingeld voor de dag en liet het aan de boer zien. Ik heb 39 cent. Is dat genoeg om te kijken? Zeker, zei de boer. En hij vloot een deuntje. Dolly, riep hij, uit het hondenhoek en over het erf... rende Dolly naar de boer toe, gevolgd door drie kleine bolletjes wol. Langzaam verscheen er echter nog een vijfde bolletje. Maar deze was zichtbaar kleiner dan de andere hondjes. Op zijn achterpootjes gleed het bolletje het hok uit... En op een wat onhandige wijze begon het hondje vooruit naar het hek te hobbelen... terwijl het zijn best deed de andere hondjes bij te houden. Ik wil die hebben, zei het kleine jongetje, terwijl hij naar de waggelende hond wees. De boer knielde naast het jongetje neer en zei... Zoon, je wilt dat hondje echt niet. Het is nooit in staat om te rennen of te spelen zoals de andere hondjes kunnen. Toen deed de jongen een stap naar achteren, reikte naar beneden en begon een broekspijp op te rollen. Terwijl hij dit deed, werd een stalen beugel zichtbaar aan beide zijden van het beentje van de jongen, die vastgemaakt zaten aan zijn speciaal gemaakte schoentje. De boer aankijkend zei hij, weet u meneer, ik kan zelf ook niet zo goed rennen en hij heeft iemand nodig die hem begrijpt. Met tranen in zijn ogen reikte de boer naar beneden en pakte de kleine puppy op. Hij hield het heel voorzichtig vast toen hij de puppy aan de kleine jongen gaf. Hoeveel kost het? vroeg de kleine jongen. Niets, het is gratis, zei de boer. Er is geen prijs voor liefde. De wereld is vol mensen die nodig hebben dat je ze begrijpt.